6 uur. Hemke Woldhuis met het NOS Journaal. Israël en Hamas zijn een humanitair bestand overeengekomen. Volgens WN-baas Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... is het bestand belangrijk om de burgers de broodnodige opschorting van het geweld te geven, zoals zij zeggen. Daarnaast wordt het gebruikt om te onderhandelen over een permanent staakt het vuren. Het bestand gaat zometeen om 7 uur Nederlandse tijd in en zal 72 uur duren. Volgens correspondent Sander van Hoorn zijn delegaties van Israël en Hamas naar Cairo vertrokken om daar te praten over een blijvend staakt het vuren. Delegaties van Israël en de VS zullen niet met Hamas aan één tafel zitten.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 ...uitgeroepen. Moskeeën in Nederland gaan preken oproepen tot, in preken oproepen tot tolerantie. Ze maken zich zorgen over het groeiende racisme... ...en ook de haat tussen joden en moslims. De moskeeorganisaties nemen nadrukkelijk afstand... ...van antisemitische incidenten door moslimjongeren. Volgens de organisaties hebben vrijwel alle moskeeën in Nederland... ...laten weten mee te werken aan het plan. Vanaf vandaag, 1 augustus, zijn huidige rekeningnummers onbruikbaar en moet iedereen de IBAN-code gebruiken. Een rekeningnummer van 18 cijfers en letters. Invoering van het Europese systeem zou eerst 1 februari dit jaar al ingaan, werd toen uitgesteld omdat veel bedrijven nog niet klaar ervoor waren. Een invoering van het IBAN-nummer moest grensoverschrijdend betalingsverkeer makkelijker maken. Het weer zonnige periode. Het is 23 tot 27 graden. Aan zee staat een behoorlijke bries en vanavond is er in Limburg kans op een bui. Dit was het. Dit is Wijnanswaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu zie hem in de ochtend Do you want to go?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 Ja. Yeah. J'ai pas envie rentrer tout seul six soirs j'ai pas envie de rentrer chez moi six soir j'ai pas envie de fermer la gueule six soirs j'ai envie de me casser la voix casser la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 ZANG EN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 okay I'm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 Take the light. Lijne.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 en ik voel me klaar. Kropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen.